Spot zal vanaf september zelf het geluid matigen van producties die niet aan de normen voldoen. En vanaf januari wordt de luidruchtig materiaal geweigerd. Het gebeurt bij reclame en promo's voor de publieke omroepen, maar ook bij commerciële zenders als RTL en SBS. De Servische oud-generaal Radko Mladic wordt vandaag opnieuw voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Het eerste verhoor gisteren werd voortijdig beëindigd, omdat Mladic geen antwoord gaf op de vragen van de rechter.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 God.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 You. I can't sleep. Two, four, seven. At this time.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 Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je lief zoals je ziet. Maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring maar. Ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker.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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest Ik ben al jaren, geweest Ik ben mezelf niet of nooit geweest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 Stof,